Afgelopen week diende de Fransman Dominique Strauss-Kahn zijn ontslag in bij het IMF. De oud-topman is verwekkeld in een seksschandaal. Hij wordt ervan verdacht dat hij in New York heeft geprobeerd een kamermeisje te verkrachten. De Britse steun voor Lagarde is een tegenslag voor de Britse oud-premier Gordon Brown. Ook hij wordt genoemd als mogelijke opvolger van Strauss-Kahn. De koningin Elisabeth wedstrijd voor klassieke zang is gewonnen door de Zuid-Koreaanse sopraan Herren Hong...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 Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Maken vogels nou muziek? Of niet? Zo'n zwartkop bijvoorbeeld... Mag je dat nu muzikale kwaliteiten noemen, wat hij doet? Of probeert hij met zijn virtuose trillers en uithalen slechts te communiceren? En dan bijvoorbeeld zo'n nachtegaal? Ja, prachtig toch? In tegenstelling tot de mens heeft een vogel geen stembanden... maar een soort spraakorgaan dat zich aan het eind van zijn luchtpijp bevindt. De sierings. Daar brengt, hij met zijn, daar brengt hij met zeven spiergroepen zijn kraakbeen en membranen in trilling. En komt tot de meest verbazingwekkende klanken. Klinkt als pure kunst. Maar is het dat ook? De mens, ja, die maakt kunst. Uh, neem nou Quartet kinetiek. En... Hoe doet het er eigenlijk toe of je vogels ook kunstenaars noemt of niet? Wetenschappers en ornithologen komen er niet uit... maar op Nationaal Park de Hoge Veluwe doen ze er niet moeilijk over. Daar laten ze volgende week zondag vogels en muzikanten samen optreden. Om zes uur s'morgens. En omdat dat voor ons zelfs te vroeg is... krijgt u vandaag pas een voorproefje. Goedemorgen. Vogels kijken, urenlang, uh, soms wel dagen achter elkaar. Vele van nu doen het. Met een kijkertje of met het blote oog. Alles willen we erover weten, alles willen we zien. Maar hoe ver mag je gaan om je lievelingsdier van dichtbij te observeren... of te kunnen fotograferen? Ja, door bijvoorbeeld vogels te ringen. Het gebeurt nu in Nederland 100 jaar. Is belangrijk voor de wetenschap en voor het beschermen van leefgebieden. Maar je moet de beesten wel eerst vangen... en ze daarna een ring om hun poot klemmen. En dan natuurfotografie. Daardoor krijgen we de natuur te zien op een manier... die we zelf nooit kunnen ervaren. Maar ja, natuurfotografen ploegen soms door kwetsbare gebieden... of lokken dieren uit hun schuilplaats om juist die ene perfecte plaat te schieten. Waar ligt de grens? Dat hoort u in deze uitzending... samen met een hooggeleerde columnist en nieuws over de steenuilen. Wij zijn Janine Abbring en Menno Bentveld en tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. U hoorde het allegro uit de tweede sonate in C-klein voor blokfluit en basso continuo van de Engelse componist William Babel, uitgevoerd door het Ensemble Rossignol. Aanstaande dinsdag is het op de kop af 100 jaar geleden dat in Nederland voor het eerst een vogel werd geringd. Na nou, die eerste spreeuw uit Nijkerk zijn er nog letterlijk miljoenen gevolgd. En dankzij al die ringetjes weten we nu ongelooflijk veel meer over de handel en wandel van veel vogelsoorten. Om dit eeuwfeest te vieren, wordt aanstaande dinsdag een manifestatie georganiseerd in de polder Arkem heen bij Nijkerk. Iedereen is daar welkom. Kijk op onze site voor informatie. Als voorproefje uh, gaat Rob Buiter in alle vroegte alvast vogels ringen met de organisator Henk van der Jeugd van het Vogeltrekstation. Het blijft een geweldig moment zoals morgens vroeg. Ja. Dus als het wekker gaat is het eventjes euh, doorbijten. Als je maar buiten bent maar dan... Uh, als je dan buiten bent in het riet met de galen en in de grasmussen. En wat horen we hier allemaal om ons heen? Uh, in het riet hoor ik kleine karakieten. Want die heeft je ja. bijna half is weer terug. Hè? Dus, uh, dat is heerlijk. Maar die moeten dus uh, vanochtend even uitkijken. Dat ze niet uh, in het net vliegen. Want hier in het riet uh, vlakbij Naarden staat een uh, heel lang net. Nauwelijks zichtbaar. Is dat ook de reden waarom het een mistnet heet? Ja, dat is inderdaad uh, de reden. Die vogels die, uh, ja, die zien dat net eigenlijk, uh, eigenlijk niet. vliegen natuurlijk snel heen en weer tussen, uh, tussen de bosjes en dan kunnen uh, daar dan niet meer uitkomen. En op heel geregelde tijden, gezette tijden, komen die net te controleren. Dan worden de vogels eruit gehaald, gerinkt, gewogen, gemeten. Dan krijgen ze de vrijheid, ja. Oh, Zo'n dat lijkt wel een hele efficiënte manier uh, om die vogels dus inderdaad uh, te vangen. Maar hoe ging dat nou? Ja, op een paar dagen na, precies 100 jaar geleden, met die eerste spreeuw. Die, e die eerste spreeuw was een jonge spreeuw die, die, die gevonden is in het nest. En dat is eigenlijk de manier waarop, waarop de meeste vogels in die tijd geringd werden. Want die misnetten die bestonden nog niet. Die zijn pas in de, in de loop van de jaren 50 gekomen. Maar daarnaast had je al wel van die, van die slagnetten op, op zeg maar de oude traditionele vinkenbanen, veel langs de kust. Maar die allereerste spreeuw die kwam nu dus inderdaad gewoon uit het nest? Die kwam uit het nest, ja. Professor Van Oort van Schrijks Museum voor Natuurlijke Historie te Leiden, wat eigenlijk nu Naturalis is, ja. die kwam op het idee om dit te gaan doen. En die vroeg ornitologen her en der in Nederland of ze voor hem vogels wilden vangen. Voorzag ze van ringen met een nummer en de gegevens van die, van die gedingde vogels stuurden ze dan terug naar hem. En al heel snel leidde dat tot resultaten. Van die eerste 15 spreeuwen bijvoorbeeld die in Nijkerk werden gediend, werd er direct het jaar daarop al eentje teruggemeld. Dood. De vogel was dood en dat gebeurde heel veel in die tijd. Die vogel werd geschoten door een jager. We hebben in ons archief ook een, een keurig uh, briefje van die man waarin hij vertelt uh, hoe en waar die vogel geschoten heeft. Inclusief ook de originele ring. Dat is ook wel heel leuk. Dat is dus een van de eerste ringen die meneer van Esveld heeft gebruikt. Die kunnen we nu nog steeds bekijken. Nu uh, worden er steeds, relatief steeds meer vogels levend teruggevangen. Ook bijvoorbeeld op dit soort locaties, waar op een standaard manier met mistnetten gedurende het broedseizoen heel regelmatig vogels worden gevangen. En dat, dat, dat soort onderzoek richt zich niet zozeer op de verplaatsingen, maar veel meer op het uh, idee krijgen van de overleving en de reproductie van de vogels. We doen dat binnen ons Constant Effort Sites project. De naam zegt het al met hele constante vanginspanning, vogels vangen. Dus manier. steeds op eenzelfde manier, op eenzelfde tijdsduur. Precies. Ja. En aan de hand van, uh, van de terugvangsten van de eerder gevangen vogels kunnen we dan een idee krijgen van de jaarlijkse overleving. En aan de hand van uh, het aandeel jonge vogels in de vangsten krijgen we een idee van het van broedsucces. Dan daar komen de hulptroepen al om de vogels uh, te bevrijden. Het is dus, uh, even een beetje... Uh, Bloeteren door het uh, natte riet Rudi Schippers ja. van de vogelwerkgroep Het Gooi. Ja. Het vogeltje is er duidelijk niet mee eens. Nee, een kleine karakieten herken je aan dit speciale, die produceert nogal. Er wordt de tweede er ook al uitgehaald, Harry de Rooij, ook van de vogelwerkgroep. Ja. Ook een karakiet voor dit. is Ook het? een karakiet, ja. Precies. Het is nog wel even een uh, gepiel om hem uh, uit dat hele dunne net te krijgen. Ja, maar als je, krijg je op een gegeven moment handigheid in hoor. En het is vooral met uithalen, goed kijken hoe die erin is gevlogen. En dan krijg je ze er eigenlijk uh, heel makkelijk uit. Ook okay, weer klagend luid, en wel. Luid protest. Ja Henk, hoe je het ook bent of keert, het blijft natuurlijk een activiteit waar die vogel niet om vraagt. Nee, die vogel vindt dat natuurlijk niet leuk. maar. En, en hij ondervindt daar ook wel een beetje stress van. Maar ik denk dat het vergelijkbaar is met de stress die hij heeft... als hij bijvoorbeeld uh, door een sperwer op zijn huid wordt, uh, wordt gezeten. Ja. Er zijn ook wel hormoonmetingen aangedaan. En dan zie je dat dat eventjes uh, omhoog uh, gaat op het moment dat je zo'n vogel vangt. En dan heel snel daarna neemt dat weer af. En dan, ja. Dan is hij weer rustig. Waarmee je tussen de regels door meteen al zegt... De, de stress, het ongemak wat er voor de vogel aan zit... dat weegt ruimschoots op tegen de, de opbrengst aan kennis? Ja, dat vind ik wel. Ja, kijk... De, je kunt natuurlijk niet alles doen met een vogel, je moet altijd het welzijn van zo'n vogel goed uh, voor ogen houden. Dat vinden wij ook heel belangrijk en dat, dat, dat geven onze ringers ook mee. Uh, maar ja, wil je iets weten, uh, dan, dan betekent dat ja, dat je toch moet, zult moeten ingrijpen. En dat is natuurlijk een afweging in hoeverre je daarin kunt gaan. Maar er is op een gegeven moment een, een tijd geweest dat er echt uh, de duvel en zijn oude moer werd geringd. En gewoon maar ringen om het ringen, volgens mij is dat wel een beetje voorbij. Ja, dat, Juist dat... vanwege dat ongemak wat je die vogels aan doet. Ja, omdat je die volgens ongemak uh, aandoet, wil je natuurlijk uh, uh, datgene wat je doet moet ook echt resultaat uh, geven. Dus, uh, dus we gaan niet zomaar een beetje vrij lopen ringen zonder dat dat iets, iets oplevert. Dus we proberen zoveel mogelijk sturing te geven, richting te geven aan wat de mensen doen in het veld. En daarom organiseren we bijvoorbeeld dit soort grootschalige projecten als het ZES-project. Mensen die uh, verzamelen daar uh, heel gericht uh, gegevens over uh, onze Nederlandse broedvogels van jaar tot jaar. Dus in die zin is het ringen in een eeuw enorm geprofessionaliseerd. Ja, absoluut. Ja. Vroeger was het uh, ja, zonder enige richting, puur uit nieuwsgierigheid. Waar gaan ze naartoe, waar komen ze vandaan? En nu stellen we heel gerichte vragen. En het eigenlijke ringen, Harry, gebeurt hier uh, in een uh, bouwkeetje aan de, ja. rand, aan de rand van het terrein. Nou, mag geen bouwkeet meer. Het is een ringenskeet. Oh, neem me niet kwalijk. <laughs> Dat mag je niet zeggen. Nee, een, deze... ex een ex Een ex bouwketen inderdaad. Met een uh, karakiet gaan we beginnen. 2,3 is de ringmaat. 15 een nummer. Na 1, 2, vogel. Een minuscuul aluminium ringetje een speciale tang wordt uh, dichtgeknepen. 82 is het. het. laatste ringnummer, klopt dat? Ja, klopt dat. Oké. Okay. Nou, Ik een groot glas nodig om uh, het ringetje het nummer te kunnen lezen. 67 is de uh, vleugelmaat. Een van de andere ontwikkelingen uh, wil Harry moet nou met uh, een vergrootglas kijken uh, om het nummertje te kunnen lezen. Ja. Maar een van de andere ontwikkelingen van de laatste eeuw is ook die, die grote kleuringen. Die je gewoon met de afstand en uh, met de verrekijker kunt herkennen welke individuele vogel dat is. Ja, dat is voor, uh, voor grotere vogels natuurlijk een uitkomst. Uh, ganzen, zwanen... Oeva's, die kunnen dan van die grote kleuringen uitrusten, die je van 200, 300, 400 meter afstand met een telescoop kunt aflezen. Ja, maar is er een nog moderner alternatief? De zendertjes. Ja, dat is iets wat uh, nou, vooral de laatste jaren heel sterk in opkomst uh, is. Uh, de eerste satellietzenders die kwamen uh, nou, in de jaren 80. maar dat waren echt nog bakbeesten die alleen weggelegd waren voor de allergrootste vogels. Die werden met een tuig op de rug uh, gebonden. Ja, die die ja. zendertjes zijn nog niet zo klein dat deze karakietjes uh, ermee uitgerust kunnen worden, maar ja, waarschijnlijk duurt dat ook niet lang meer. Hè? De zenders worden steeds kleiner. Uh, ze zijn er nu al uh, van uh, ongeveer uh, 10, uh, 20 gram. En dan uh, kun je dus al vrij kleine vogels kun je daarmee uitrusten. Voor de zangvogels hebben we dat nog niet. Maar we hebben wel een andere techniek voor zangvogels sinds een paar jaar. En dat is de zogenaamde geolocator. Het is geen zender. Je moet de vogel terugvangen om de gegevens uit te kunnen lezen. En de plaatsbepaling is ook minder nauwkeurig. Uh, wat het ding eigenlijk doet is uh, het heel nauwkeurig meten van de lichtintensiteit... Verder zit er een klok in. En als je die twee dingen combineert, dan kun je een tijdstip van zonsopgang en zonsondergang en de daglengte bepalen. En dat is natuurlijk overal op aarde is dat verschillend. En dat geeft een, een, een goede indicatie van waar de vogel is. Die dingen zijn nu zo klein geworden dat we er bijvoorbeeld boerenzwalen mee kunnen uitrusten. Dat gaan we dit jaar ook doen. Die die gaan in de winter naar Afrika. En dat is voor ons nog steeds een, een black box eigenlijk. We weten dat ze daar naartoe gaan, maar wat ze daar nou precies doen... en welke gebieden ze gebruiken, dat is een geheim. En daar gaan we met behulp van deze techniek achterkomen. Dat is ongelooflijk spannend. Nog, nog vragen genoeg en nog, nog technieken genoeg... om de komende honderd jaar ook door te gaan met het ringen? Absoluut, ja. Pavel Steidel speelde Unruhe uit de suite bardenklengen... van de Hongaarse componist Janos Gaspar Mertz. Dat was het. In één keer goed. <laughs> Onthoud die naam. Je klok heel vastberaden. Goed, iets anders. Een ander spannend fenomeen nu. Denk je als orchideeënkweker een hardnekkige schimmel op je planten te hebben... blijkt het om een nieuw korstmos te gaan... Dat overkwam Koos Wubben, kweker in Hollandse Rading. Al jaren kampt hij met deze mysterieuze schimmel... die elke keer weer op een andere plek opduikt in zijn kas. André Abdrood van de Korstmossen werkgroep zag het meteen. Het ging hier helemaal niet om een schimmel of een ziekte. Jeanette Paramoor gaat met een medekas in van Koos Wubben. Dit is de koude kast? Ja, dit noemen we de koude kast. Helemaal vol met... Zijn het allemaal orchideeën? Dat zijn allemaal orchideeën, ja. Wij hebben hier ongeveer 4000 soorten. Maar dit zijn, uh, is een natuurhybride uit Australië. Hij ziet er niet zo bijzonder uit, eerlijk nee. gezegd. Nou, kijk, ze horen ook zo te zijn, zoals die grote daar. Dat is oh, dezelfde ja. soort. Ja, stevige, donkergroene ja. blaadjes. Over blaadjes gesproken, ze zien er een beetje mottig uit, zou ik zeggen. Ja, nou, dat, uh, dat lijkt me zo. Een beetje wat, ja, je zou bijna zeggen een beetje zand ligt er op die ja, blaadjes of dat zo. Komt, zoals eruit, dat komt zeer waarschijnlijk. We hebben meervallen in onze waterput gehad. Maar toen ze wat groter werden, gingen ze in de modder roeren die daarin lag. Toen dachten wij dat er hier gewoon modder op die bladeren zat. Maar, dat maar dat is niet op zo. die modder... Is kennelijk wat gaan groeien. Naast mij staat ook André Abrood van de Korstmossenwerkgroep. Jij maakt wel eens een rondje langs kassen en zo. Nou, het is niet zo vaak dat je echt korstmossen in zo'n kast ziet. Meestal zijn het alleen allerlei soorten mossen. Maar in deze kas zaten ook een paar korstmossen nou ja, tussen de orchideeën. En het aardige van de kosmos was dat, meteen dat ik hem zag... zie je al dat het, dat het een onbekende is eigenlijk. Er zijn 27.000 kosmos, heb ik gelezen. En jij zag meteen dat het een nieuwe soort was. Ja, bijna wel. <laughs> ik zag in ieder geval dat het een hele, hele rare was. Maar je ja. verwacht een aantal soorten en dat was het duidelijk niet. Je kon ook wel zien dat het, wat het dan ongeveer wel was. Het was een Artonia. Het zijn... Uh, Korstmossen met uh, vrij bolle apotheesetjes. Je hebt een loop om je denkt. Te... Ja. Laat eens even zien, joh. Want ik, ik zie alleen maar een beetje een soort zandkorreltjes. Zie je je ziet, ziet zwarte sprippeltjes en een, een grijzige ondergrond. Grijzige mm -hmm. ondergrond zitten de alg in. Want ja. een korstmos is altijd alg plus schimmel. Ja, wat en, ik een beetje als een soort zand uh, eruit zie. Het ja, en, en, in... en zwarte, dat, zitten, dat zijn de voortplantingsorganen van de schimmel in oh. het korstmos. Dus nou, ja. heel ingewikkeld. Maar het is bollig en uh, een beetje dof. En uh, toen ik hem thuis probeerde te determineren... dat kwam duidelijk nergens uit. Toen dus was je vreselijk opgewonden natuurlijk. Ja, dat, uh, dat maak je niet zo vaak mee, toch? Nou ja, dat komt meer voor. Maar het is in Nederland ja. uh, toch echt zeldzaam... dat je zomaar een nieuwe soort vindt voor de wetenschap. Ja, ja het bijzondere van deze soort is... dat die, uh, dat dus eigenlijk niet bekend is waar hij vandaan komt. In dit geval is de nauwste verwand, zeg maar van deze soort... dat is een soort van uh, gematigde omstandigheden. Ja, Koos, waar komen deze orchidee vandaan? Deze komen uit Australië... Ja, maar het is niet gezegd dat hij met deze soort is meegekomen. Hij kan met een andere soort hier gekomen. We zijn zelfs met een varen, zeg ja, maar. Ja, dat is waar. Ja. En dan overgestapt. En hier zit hij... Hij zit ook niet alleen op deze... Als dat nou alleen op deze plantensoort was... Nou, oké, okay, dan had je nog het idee dat hij daar gebonden was. Maar we hebben hem ook op diverse andere orchideeën gevonden. Ja. Hij komt op heel veel plaatsen voor. In de, zelfs in een warme kas zitten nu de ruiten helemaal onder. Oh, dus hij maar houdt wel van orchideeën. Dus het is wel een tropische soort. Nou, is... zelfs dat hoeft niet ah, echt. Want als jeetje. hij dus al op glas groeit of ja, gladde dingen en je bent gewend bij planten en zo dat, dat, iets, dat een soort een duidelijke uh, habitat heeft. Maar bij Korsmos ligt dat heel subtieler. Dat heeft veel meer heeft iets te maken met de luchtvochtigheid en, en de belichting enzovoorts. Nou goed, we weten dan nog steeds niet waar die vandaan komt. Maar het is dus wel een hele nieuwe soort hè, die hier even is ontdekt. Ja, hij, is wel, uh, nou ja, hij komt ja. dus voor zover bekend alleen maar hiervoor. Hè, voor en, en je hebt hem ook een naam gegeven al? Ja, de naam uh, is uh, Artonia orchidicida. Wat betekent dat? Dat betekent uh, orchidee-doder. Dat is misschien een beetje overdreven, maar... Nou, leuk, Koos. Orchidee-doder in, in je kas. Nou, wij hebben er in ieder geval geen last van dat ze doodgaan. Alleen de bladeren zien er niet ja, zo uit. Ja, precies. Ze verkleuren, hè? Maar, Ja, maar de nieuwe bladeren die hebben er geen ja. last meer van. Dus Koos, jij wil er eigenlijk vanaf. Ja hoor, als er mensen zijn die zich geroepen voelen om ze te poetsen, dan komen ze. <laughs> nee, maar ik bedoel, het is een nieuwe soort voor de wetenschap. Dat moet je toch koesteren? oh nou ja, maar dat mag, hij, mag dus een, hij heeft al een paar planten meegenomen, ja. maar in huis blijft het dus niet leven nee, bij hem. Nee, wat nu? Want, want ja, Koos wil ze natuurlijk niet meer hebben, maar jullie zijn er blij mee. Ja, nou ja, dat is, uh, dat is jammer dan. Ergens ter wereld moet hij voorkomen en daar moet hij dan maar... Uh... Het is natuurlijk ontzettend zonde dat je eigenlijk niks kunt doen, hè? want ook al is het een nieuw ontdekte soort, hij heeft geen beschermde status of wat dan ook. Nee, ja. hij komt natuurlijk ook niet van nature in Nederland voor, dus het is ook een beetje gek om, hij komt ook op geen enkele rode lijst van enig land ter wereld voor, want waar moet je hem opzetten? Hij, hij was er gewoon nog niet, uh, althans nee. niet bekend. Nee, maar waar zou je hem nu op gaan zetten? Niet op de Nederlandse lijst. Nee. Wat is er tegen te doen? Uh, de Nieuwe bladeren die komen, die hebben het niet meer. Het water is schoon. We ja. hebben de waterputten waar die modder uit kwam, hebben we schoongemaakt. Dus uh, we gaan ervan uit dat, we, van, dat dit voorbij gaat. En alle blaadjes uh, afvegen? Of uh, dat nee hoor, nee, uh... hoor dat, uh, dat spoelen we wel af met water geven. Elke keer wordt het minder. Ja. Maar het gek is dat het dan toch weer een andere kast opduikt. Het is een hardnekkig uh, soort, hè? Ja, nou ja. Uh, iedereen probeert toch te overleven.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 Gevechtsvliegtuigen van NAVO-landen hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op de haven van de Libische hoofdstad Tripoli. Ook de residentie van kolonel Gaddafi is gebombardeerd. Over schade of slachtoffers is niets bekend. De aanvallen moeten voorkomen dat troepen van Gaddafi opstandelingen aanvallen. De Britse regering steunt de kandidatuur van de Franse minister Lagarde als nieuwe directeur van het IMF.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 In de tweede helft van de middag klaart het definitief op en breekt de zon door. Na het passeren van het koufront daalt de temperatuur een aantal graden en waait er een vlager gewestenwind. Aan het begin van de avond trekt de neerslag naar Duitsland weg. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af tot ongeveer 9 graden. Morgen, maandag, dan is het droog en zonnig met aan zee behoorlijk wat wind. Het wordt morgen 18 graden aan zee tot 21 in het oosten.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 Zin in een goed boek? Op e-book.nl vind je duizenden boeken voor je iPad of e-reader. Romans, spannende boeken, managementboeken en kinderboeken. E-books download je handig en snel. Gewoon op e-book.nl. U bent weer terug in het kapital in Schravenland. Regen trekt een beetje weg. Kijk. Vogeltjes zijn al te horen op onze buitenmicrofoon. Wij gaan verder met de columnist van de maand. Die is hooggeleerd en hooggeëerd. Het is... de Kronenberg. Robert Dijkgraaf. Professor Robert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen... studeerde behalve mathematische fysica en natuurkunde in Utrecht... ook aan de Gerrit Rietveld Academie. Zijn opleidingsniveau is recht evenredig met zijn vermogen om ingewikkelde zaken simpel uit te leggen. Zo zien we regelmatig in De Wereld Draait Door. Vandaag laat hij zijn licht schrijnen over de macht van het getal. Heb je er als dier nou wel of niet iets aan om in grote aantallen voor te komen? Meer van hetzelfde. We maken ons zorgen dat de driekleurige gifkikker in het tropische regenwoud van de Amazone verdwijnt. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de biodiversiteit van ons eigen leven? Less is more, zei de architect Mies van der Rohe. Maar in deze tijd, waarin steeds meer kan en mag, geldt vreemd genoeg het omgekeerde. Meer lijkt juist minder te geven, of beter gezegd, meer van hetzelfde. De grote grijsoorvleermuis, de Noordse woelmuis, de kortsnavelboomkruiper en de velduil staan op uitsterven. Maar ondertussen leven er in Nederland zo'n 100 miljoen kippen. Dat zijn er zes voor ieder van ons. In de hele wereld zijn er 35 miljard exemplaren van de Gallus gallus domesticus. Als we de arme haantjes meetellen, worden er per jaar zo'n 70 miljard hoenders geslacht. Dat is een hoop gekakel. Geen van de andere tienduizenden vogelsoorten mag zich in zo'n grote populatie verheugen. In het vrije veld is de recordhouder de Afrikaanse roodbekwever. U kent hem wel. Met slechts anderhalf miljard exemplaren van dat kleine vogeltje. Hier zien we de ware succesformule van een diersoort. Zorg dat er een stateetje van je gemaakt kan worden. Vraag dat maar eens aan de 15 miljoen varkens in Nederland. Als dier heb je niet alleen te lijden van de mens... je hebt ook zijn hulp hard nodig om de top van de populatiepyramide te bereiken. Een succesvol dier is een lekker dier. Wat voor de natuur geldt, geldt ook voor de cultuur. Het moet vooral gemakkelijk wegeten. Licht verteerbaar zijn en voorverpakt in de winkel liggen. De boekenlijsten worden gedomineerd door een paar bestsellers, vaak van beperkt literair gehalte. Denk aan de miljoen exemplaren die van Komt een vrouw bij de dokter zijn verkocht. Wereldwijd zijn van de avonturen van Harry Potter meer dan 500 miljoen boeken verkocht. Als je die allemaal achter elkaar legt, kun je twee keer de wereld om. Een blockbusterfilm als Avatar verdiende wereldwijd 3 miljard dollar en is door een miljard mensen bekeken. En de gemiddelde wereldburger. Drinkt 100 glazen Coca-Cola per jaar. Een stuurmeer van 100 miljard liter flessen. Ik kan zo nog wel even doorgaan. De 5 miljoen mensen die naar boer zoekt vrouw kijken, auto's die er allemaal hetzelfde uitzien, kranten die steeds meer op elkaar gaan lijken, het oprukkende Engels en de verdwijnende kleine talen, politici die zich laten leiden door de opiniepeilingen. Het wordt druk, heel erg druk in het midden. Overal om ons heen zien we diversiteit onder druk staan. Niet alleen het regenwoud wordt platgewalst. Ook de kleinschalige cultuur verdwijnt, van dichtbundel tot plaatsquintet. Wat is er tegen al deze verschaling te doen? Een blik op de geschiedenis leert dat voor de bevordering van diversiteit instituties cruciaal zijn. Of het de universiteiten, bibliotheken, musea, omroepen of het Wereldnatuurfonds zijn. Verscheidenheid moet georganiseerd worden, gestimuleerd en beschermd. Niet alleen in het regenwoud, maar ook in de wetenschap, in de kunsten en in de media. Juist in een tijd waarin de overheid zich terugtrekt en de markt zich uitbreidt, is dat een belangrijk punt. Iemand moet zich over die biodiversiteit ontfermen. Zowel in de natuur als in de cultuur. Want overgeleverd aan de bulldozers van de markt gaat alles, behalve de bestseller en de blockbuster, het kijkcijferkanon in de kip, de weg van de driekleurige gifkikker. van de Canciones Populares Españolas van de Spaanse componist Manuel de Falla. Dit was El Pano Moruno. El Pano, El Pano betekent volgens mij doek. Maar wat Moruno is, dat moet ik u schuldig blijven. Ja, kijk, kijk je. ja, je kijkt naar mij. Ik weet het ook niet. Bano nee. misschien dat het een kleur is. U mag allemaal mailen. Ja. Misschien luistert de ambassadeur van Spanje wel. <laughs> uh, er gaat iets bijzonders gebeuren op de Hoge Veluwe. Volgende week zondag om 6 uur s ochtends is er een openluchtconcert in het Nationaal Park. Strijkers van het kwartet Kinetiek gaan dan samen met de, op dat tijdstip volop fluitende vogels gezamenlijk een concert geven. Ja, wat een gaaf idee. Het is een idee van boswachter Henk Ruseler van de Hoge Veluwe. Al heel lang wilde hij zo'n concert organiseren. Maar het bleek nog niet mee te vallen om muzikanten te vinden... die zo vroeg hun bed uit wilden. Het is dan toch gelukt. Vanmorgen geven we u vast een voorproefje van dit Vroege Vogels concert. Radstaak is alvast met Henk Russeler en de leden van het kwartet... op de plek waar volgende week zondagochtend heel vroeg... het geluid van vogels en strijkinstrumenten elkaar ontmoeten. Hij ja, kijkt ook om de statiefjes tevoorschijn. Ja. Normaal, als je een statiefje hoort uitklappen in de vroege vogels, dan is het een, een, een vogelkijker die uh, wordt tegengezet. Ja, precies, nu is de lessenaar. We zitten nu uh, bij de fundamenten van het Groot Museum. De droom van uh, Helene Krullen-Muller. Die hier graag aan de rand van de Franse Berg, een groot stuifduinencomplex, een heel groot museum wilde bouwen. Alleen ja, er is maar een jaar uh, aan gebouwd. Toen moest de bouw gestaakt worden in verband met de crisistijd. En het enige wat rest zijn, echt fantastische mooie. Ja, betonnen muren ja. die eigenlijk helemaal weer opgenomen worden in de natuur. Het doet me een beetje aan een bunker denken, zoals het er nu ja, uitziet. He? Je ja. staat op een pad en aan weerszijde uh, een meter of vijf hoge muren, betonnen muren. Je ziet het uh, staal van het gewapend betonnen nog uitsteken. Ja. Een mooie plek voor een uh, concert? Ja, ik denk het wel. He? Want uh, nou ja, om, om een beetje het landschap te omschrijven, we kijken uit op het Pampense Zand... Een uitgestoven laagte, een kosmos steppe, zeg maar, met hier en daar wat vliegdennen. En aan de rugkant hebben we het loofbos en die betonnen fundamenten. Dus naar mijn idee een ideale plek om zo'n soort concert te organiseren. Om 6 uur s ochtends. Om 6 uur s ochtends inderdaad, met een massaliteit aan vogels hoop ik. Ja. Met welke vogelgeluiden hoorden we eigenlijk al voorbij komen, muzikaal? Ja, ik hoorde een hele mooie specht van Adriaan. Ja. Ja. Uh, Doe nog het die specht. Ik, uh, heel kijk, was ik heel ben heel nu uh... nog een beetje aan het uh, uitzoeken, maar... Een specht doet dat, nou, ik, geloof ik, ik, 30 keer per seconde. Ja. <laughs> <hij <hij> ik moet de techniek nog een beetje verbeteren. Ik ik, ik, misschien even een, een nieuwe stijf Je zou kopen. Like, en dan... Hij gaat nog even in de leer bij Woody trekken. Wood de ja. Dit is ja. een klepperende ooievaas op het nest. Hè? Ja. Ja, ik heb wel al gemerkt dat er weinig vogels zijn die klinken als een normale altviool, Dus ik ben inderdaad een beetje op zoek naar, uh, naar wat uh, alternatieve geluiden. Ik ben benieuwd, vooral als het, heel erg, als het heel veel geluid is... kunnen we juist misschien met lagere strijkers cello en altviool een beetje tegenwicht bieden aan al dat hogere gekwet. Quartet kinetiek, kunnen jullie je misschien even jezelf voorstellen met welk instrument? Uh, Vera van der Bie, viool. Jurde Vries op cello. Ik ben Adriaan Breenis op altviool. Peter Grond op viol. Hebben jullie dit vaker gedaan? In zo'n uh, zo setting om zes uur s ochtend? In zo'n prachtige omgeving hebben we nog uh, nooit mogen spelen, denk ik. Dit is wel echt uh, unicum. Daar zijn we heel blij mee. Het is echt uh, het is prachtig hier. Kan het wel met de instrumenten? Oh, ochtend is het koud en uh, vochtig. Ja, de, de violen hebben wel last van vocht. Dan gaan ze niet beter van klinken. Maar uh, ik denk dat de, de, de grotere uitdaging de kou is. Dus ik hoop dat het niet te koud is. Gewoon voor de vingers. Uh, die, uh, ja, die gaan dan ook uh, minder functioneren als het wat kouder is. Ik wil toch ook daarboven nog even kijken. Wat ja. daar, uh, straks... Boven op die muur. Ja, daar staat een hele mooie muur. En als, stel dat straks het publiek hier beneden staat. Dan zou het heel mooi zijn als wij al vanaf boven een beetje beginnen en zo langzaam neerdalen. Dat eerst de vogels te horen zijn. En dan langzaam van een afstandje het strijkkwartet naar beneden komt lopen. Wat natuurlijk een uh, geweldig effect gaat geven. Maar ja, eigenlijk wat niet verklappen natuurlijk. Ja. We, gaan we gaan even kijken. kijken. Henk, zullen we even beneden luisteren? Hier komt dan het publiek. Uh, geen stoeltjes? Nee, we, we hebben bedacht om maar niet met stoeltjes te werken. Maar mensen mogen de een, een eigen kleedje of stoeltje meenemen. En dan uh, ja, is het een hele vrije setting. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die er heel dichtbij willen zitten, maar ook mensen zijn die gewoon ergens tegen de heuvels, op afstand uh, de combinatie willen horen tussen die vogels en uh, kinetiek. Ja, klinkt dat klinkt dan. fantastisch, hè? is een die mooie mix tussen het vogelgeluid en ja. de muziek. Ja. Ja. Dus je kan ja. ook zeggen van ja, die vogels om zes uur s ochtends als een concert op zich. Is het ook, is het ook. Maar ik denk dat uh, juist de combinatie heel bijzonder kan zijn. En dan moet je je voorstellen dat uh, mensen natuurlijk al om half zes hier binnenkomen. En dan begint het vogelconcert net. Al wandelend hier naar deze locatie natuurlijk al die massaliteit van die honderden vogelkeeltjes horen en dat ze dan getrakteerd worden op, nou ja, stukken zoals dit. Het is een beetje een droom, hè, van jou, die in vervulling gaat straks ja. op 29 ja, mei? Ja, ja, ja, ik wil zeggen dat hier een gelukkige boswachter staat, dat het eindelijk zover is. We hebben natuurlijk de vier uh, muzikanten van dit uh, kwartet, maar welke vogels uh, gaan zonnegochtend om 6 uur meedoen aan dit concert? Het begint uiteraard met de roodborst en daarna komen uh, merel en zanglijsten. Uh, maar dan heb je de Tjaf, de gekraagde roodstaart, de fitus... Ik hoop eerlijk gezegd ook op, op zo'n zware roffel van de Zwarte Specht. Want die ook in de, in de buurt broedt. En uh, nou, die hoor je nu dan nog op de achtergrond vinken. Dus, uh, ja, het wordt de verte vlak, nou, een vlakte. Ja, dat denk ik inderdaad ook. En ik hoop eigenlijk ook nog... Hè, want jij ja, bent nou eenmaal perfectionist. dat dus je wil alles in elkaar schuiven. Maar dat wanneer de bezoekers op tijd zijn... dat we ook nog de bomenleeuwerik op de vlakte horen. 29 mei, zondagochtend, om 6 ja. uur begint het... Ja. Kunnen daar mensen nog naartoe? Ja, dat kan. We hebben zo'n beetje gedacht om zo'n 200, 250 mensen daarvoor binnen te laten. En opgeven kan via onze website. Je moet je opgeven, wat kost het? Uh, 18 euro, dat is inclusief entree van het park. En, uh, en het concert. dus. En dat betekent dat je daarna uh, gewoon nog de hele dag op het park kunt blijven. Een beetje wakker worden hier met de vogels, de muziek van uh, Quartet Kinetiek. En daarna lekker het park in. Precies, wat wil je nog meer? Ja, een mooie invulling van je zondag, toch? Heel veel uh, inspiratie krijg je hier ook van. Wat, wat is dat dan? Het is een combinatie van alles, van de geluiden hier en uh, de geuren die je opsnuift. Ja, gewoon totaal is geweldig. Ik zag net ook twee mensen langslopen, die waren heel verbaasd dat er <laughs> ineens een strijkwartet midden in het bos stond. Was... Ja. Ja. <laughs> heel leuk gezicht was het. Ja. Wat gaan jullie nu als opmaat voor het echte concert tot slot spelen? Uh, we gaan een stuk spelen dat ik geschreven heb. En het stuk heet Pot. Ik heb het geschreven naar aanleiding van mensen in de trein... die allemaal zich van elkaar afsluiten juist. Met een en iPod? Niet, nou, bijvoorbeeld met een iPod. Maar het gaat meer om pot als in ertjes of zo... die dan in een dop, eigen dopje zitten. Maar je ja, schrijft met een D. P-O-D. Ja, daar gaat het over. Hier, zijn, hier is het juist andersom natuurlijk eigenlijk. De openheid. Ja, Zo zal kwartet kinetiek dus ongeveer klinken. In combinatie met die prachtige vogelgeluiden op die zo vroege... Een zeer vroege zondagochtend, nog vroeger dan wij. Volgende week zondag, dus 29 mei. En wilt u daarbij zijn bij dit bijzondere Vroege Vogelconcert, om het zo maar even te noemen? U vindt alle informatie bij ons op de website vroegevogels.vara.nl. Menno, weet je trouwens wie dat concert presenteert? Ja, dat wordt, uh, wordt gepresenteerd door uh, onze oude vroege vogel uh, Andrea van Pol. Die uh, komt voor één keer nog eens heel vroeg uit de bed en reist af naar het Nationaal Park de Hoge Veluwe om daar... De droom van boswachter Henk Russeler uh, te presenteren. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Vorige week openden we onze uitzending. met het verhaal van een recordkoekoek. die meer dan 300 keer achter elkaar zat te koekoeken. Nou, dat heeft de bellers van de Fenolijn aan het tellen gezet. Luister naar de samenvatting van wat er werd gemeld. op 035 6711 338. Het is met Jelly van Brug uit Zeiligen. Zaterdag nog even door de tuin lopen. Daar zag ik een koninginnenpaarsje recht op mij afvliegen. Ik vond het prachtig. Ik heb hem voor het eerst gezien in mijn tuin. Goedemorgen, spreek met Ineke Bijs uit Geelze in Brabant. Vanmiddag kregen in mijn achtertuin drie jonge zanglijsters les van hun moeder... in het slaan van slakkenhuisjes. Uh, helaas vermoeden hadden de jongen meer interesse voor de buiten dan voor de techniek. Met Annemarie van Til in Zeendam. Goedemorgen... Ik loop hier heerlijk buiten in het sportpark aan de Lange Leegte. Dan met mijn honden. En verder word ik nog vergezeld door twee geoorde futen die hier met mij meeswemmen in het water. Hartstikke mooi. Met Marjolein Boekhoven, de dieren. Gisteren zagen we de eerste vingerhoedskruid in bloei. Prachtig zijn ze elk jaar. En vandaag zagen we bij een van onze buren de eerste jasmijn bloeien. Een volle struik en het geurde heerlijk. Goedemorgen, u spreekt met Larine Buijs. Gisteren zag ik in onze vijver drie witte waterleliebloemen voluit bloeien. En vandaag zie ik er nog twee knoppen bij komen. Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin weer in Wassenaar. De wind hoeft maar een paar dagen uit de Zuidhoek te komen of ze zijn er. Zondag 15 mei zag ik twee distelvlinders. Maar wat zal het ze gespeten hebben dat ze zich met die warme zuidstroom lieten meevoeren? Ze moesten de dagen daarna schuilen voor kou, wind en regen. Maar ik weet zeker, binnenkort zie ik ze wel weer. Maar ja, dan zijn het geen eerstelingen meer. Hallo, dit is Giel Ik was vanmorgen, ik hoorde de koekoek, ik telde mee. En ik kwam tot eh, 108 en het was toen half 5. En even later hoorde ik hem weer en heb ik meegeteld. Ik kom op 226. En toen was het 4 uur 49. Dit is Katie Hilleris Lambers uit Wageningen. Ik wil vertellen over een paar ontmoetingen. Gisteren waren dat de azuurjuffers boven de vijver. En de nest met pimpelnezen die ineens voor de drie bolletjes voor het raam zaten. Maar vandaag hadden wij de ontmoeting, zat er een haas in de tuin die volgens mij nog de laatste sappige krokusblaadjes zat op te eten. Dag! 226 oh, ja. keer meegeteld met die koekoek. Ja, te gek. En jij kan hem ook zo goed nadoen. Doe nog eens. Ja, echt, echt fantastisch. Nou, blijf uh, tellen en blijf bellen, zou ik zelf zeggen. 035 6711 338. Vrijdagmiddag, om 16:41 uur precies, was het dan eindelijk zover het eerste kuiken van de steenuil. Het is het lange wachten. Meer dan 80 dagen sinds de camera's van beleefdelente.nl online gingen het lange wachten waard. Uh, Pascal Stroeken van Steenuilen Overleg Nederland uh, volgt de camera's dagelijks. Uh, Pascal, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, vrijdag dus het, het eerste kuiken. Uh, Gisteren, ja. Uh, ja, vertel jij het maar, hè, het laatste nieuws... Ja, het laatste nieuws is dat uh, gisterochtend uh, nummer twee uit het ei is uh, gekropen. Gefeliciteerd. En uh, dat is hartstikke goed nieuws, ja. Ja, zeker. Uh, de eerste twee kuikens, uh, uh, is dat normaal rond deze tijd, later, vroeger? Nee, het is, het is vrij gemiddeld. Uh, gisteren hebben we ook weer een ronde gemaakt bij alle andere nesten. En dan zie je eigenlijk de spreiding van uh, ja, nesten waar ze net uit het ei zijn gekropen... tot nesten waar ze een week of twee oud zijn. En ja, dat is de gebruikelijke spreiding... Uh, de meeste leggen, zeg maar leggen tussen 15 en 20 april een eerste ei. En ongeveer een maandje later komen de, komen de jongen uit. Dus uh, wat dat betreft is het een heel uh, modaal is Ja, En zijn jullie al langs geweest om even te kijken? Nee, nee nog niet. Um, als de jongen wat eerder waren uitgekomen... hadden we gisteren gepland om uh, het nest te controleren. Om de jongen even te wegen. En vooral ook om uh, de ring van het vrouwtje af te, te lezen. Om te kijken of we met hetzelfde vrouwtje van doen hebben. Maar omdat nog niet uh, alle eieren uit waren... Um, hebben dat uh, maar even uitgesteld. Dus je wacht op het uitkomen van het derde ei? Nou, dat zit er niet meer in, uh, zeer waarschijnlijk. Um, daar duurt het al wat te lang voor. En bovendien, uh, wat ook heel veel kijkers uh, steeds gemeld hebben... dat dat derde ei wat uh, nu nog onder het vrouwtje ligt... dat is waarschijnlijk ook niet, uh, niet levensvatbaar. Want dat heeft al een paar keer door de broedruimte gerold. En waarschijnlijk is het gewoon ook te licht en zit er geen, uh, geen leven in. Nee, en er komt ook geen geluid meer uit. Uh, nee, nee. Want, want dat hoor je als die eieren daar liggen en uh, ze zijn nog niet uitgekomen. Dan hoor je gepiep. Ja, dat uh, begint ongeveer een uh, etmaal uh, voordat de eieren uitkomen. Dan, uh, ja, dan beginnen die jongens zich te melden in het ei. Ja, en dan gaan ze piepen. En dat uh, heel heel gepiep En dat uh, kan je goed horen met de... Ja. Uh, op de ja, dat is prachtig om de, als je op, dat je dat op de webcams hoort. Nou, ja. was er een vierde ei? En dat heeft een, het vrouwtje ja, op een bijzondere manier het, uh, de kast uitgewerkt. Hè? Ja, ja, dat is heel bijzonder. Dat was vorige week zondag. Uh, nou, het, het vrouwtje ging naar het voorportaal. een stukje omhoog vliegen. En toen uh, bleef er een, een ei. Ja. Dat is moeilijk te zien. Ook op de, op de vertraagde beelden moeilijk te zien. Of het bleef aan haar buik plakken. Of het zat klem tussen de, tussen de poten. Maar in ieder geval. Uh, werd het meegebracht naar het voorportaal en daar viel het eruit. Ja, dat is heel bijzonder. En is dat dan om de nestkast op te schonen? Nee, per nee. ongeluk toch of wel? Dit, dit is gewoon per ongeluk. Oh. En uh, ja, ook dat zal een niet-levensvatbaar ei zijn geweest. Waarschijnlijk ook een heel licht ei, want anders kunnen we het ons ook niet voorstellen dat dat op die manier uh, meegesteept uh, wordt. Ja, nog even over het voorportaal. Uh, dat werd gedeeld. <lacht> werd... Die dikke duif ja, zit die er. Duif, die Ja, die gallige duif zit er weer. We zitten nu op de webcam te kijken. Ja. En Het voorportaal werd bewoond door een holeduif. Ja, die zit er gewoon uh, die nog steeds een koekeloeren. Ja, hij, hij is sinds een paar dagen weer uh, wat frequenter aanwezig. Maar uh, hij wordt goed weggejaagd door man en vrouw Steenuil. <coughs> ja, de, de holenduiven die er zaten... die zijn uh, uh, een paar weken geleden hardnekkig door de, of, uh, hardhandig door de steenuilen verwijderd. Maar we weten niet of dit dezelfde holenduiven zijn. Want er zitten meer paadjes daar op de erf. Dus misschien is het een ander stel... wat nu zijn uh, geluk uh, probeert te beproeven. Maar dan... Uh, Komen ze toch van de koude kermis thuis? Want die, die stenenuiden, ja, ze moeten nou de jongen voeren. Hè, dus ja. die, uh... Maar heel, heel kort, in twee woorden: zou het kunnen dat die holduif daarna nog gaat broeden ja. op die plek? Ja, als de steen al straks eruit okay. zijn eind juni, dan gaan de holduif daar Goed. weer broeden. Ja. Nou, dankjewel, Pascal Stroeken. Uh, hou ons op de hoogte via de site. We blijven kijken. Dankjewel. Prima. Gaat naar.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 Stap nu over en ontvang de interactieve HD-recorder van 459 voor maar 99 euro. Ga nu naar ziggo.nl slash 1 of bel 0900 0730. Lokaal tarief. Beleg in winkels voor de dagelijkse boodschappen. Vanuit die gedachte heeft Annexum een nieuwe belegging voor u geselecteerd. Het Retail Index Certificaat.